Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het Nederlandse elftal heeft de finale van het WK Voetbal verloren. In Johannesburg was Spanje met 1-0 te sterk. Voor Spanje scoorde Iniesta een paar minuten voor het einde van de verlenging. Nederland speelde toen nog maar met 10 man... omdat John Heitinga met twee keer geel van het veld was gestuurd. Voor Spanje is het de eerste wereldtitel, voor Nederland de derde keer dat het een WK-finale verliest. De Oranje-spelers vertrekken vroeg in de ochtend naar Nederland en dinsdag wordt Oranje in Amsterdam gehuldigd. Een rondvaart door de grachten gaat niet door, want die zou er alleen zijn als het Nederlands elftal de finale had gewonnen. Bondscoach Van Marwijk vindt dat de beste ploeg de wereldtitel heeft gewonnen. Het is doodzonde, maar verliezen hoort er ook bij, zei Van Marwijk. Hij was vooral ontevreden over het spel van Oranje in de eerste helft. Ook de Spaanse bondscoach Del Bosque sprak van een verdiende overwinning. Hij vond dat zijn ploeg meer doelpunten had kunnen maken. Del Bosque won met Spanje twee jaar geleden al de Europese titel. Spanje staat nu eerste op de wereldranglijst van de FIFA. De politie werkt aan een rustige terugkeer van de honderdduizenden voetbalfans die in de grote steden de WK-finale hebben bekeken. Er was extra mankracht voor opgeroepen. Volgens de eerste berichten lopen veel pleinen waar grote videoschermen stonden, zoals het museumplein in Amsterdam, snel leeg. En ook in Utrecht, op onder meer het Lucas Bolwerk, pakten veel supporters na afloop meteen hun fiets om naar huis te gaan. Op de neuden in Utrecht was het even onrustig en ook in plaatsen als Deventer, Apeldoorn en Zwolle zijn wat incidenten geweest met afsteken van vuurwerk, vechtpartijen en vernielingen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Dan het weer wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overdag wordt het 22 tot ruim 30 graden in het oosten en vallen er nog flinke buien.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 You're beautiful. Hugs kisses.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 Oh yeah! Si dice così, no? E poi, e poi, che idea, Che vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea, fare vale idea. Usa tu che una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si una risata. Mijn whisky is si aggrappata, i 5 litri is scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto beetje agganciata, dalle braccia a me sgusciata. Ma guardatolo, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su ma sembrava una patata, l'acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea. Quale idea? Stay there Stay there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 Free again. His be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 and unknowing as we pullin' for some gas Officially placed a poster Reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats lion, snakes, monkey. Village speaks righteous Sister Cena says funky How bizarre How bizarre. How, bizarre. How bizarre. Ooh,